Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Jan van der Putten met het NOS journaal. Premier Balkenende zou de zaken rond de steun voor de inval in Irak nu anders hebben aangepakt. Maar in een Kamerdebat over de kwestie wilde hij niet zeggen dat hij in 2003 een verkeerde beslissing heeft genomen. De Tweede Kamer debatteerde tot diep in de nacht over de reactie van het kabinet op het rapport van de commissie Davids. Gisteravond kwam het kabinet met een brief. Daarin erkent het dat met de kennis van nu bij de inval een beter volkenrechtelijk mandaat nodig was geweest. Een Kamermeerderheid is tevreden met die uitleg. Burgemeester Leers van Maastricht is opgestapt. Hij besloot te vertrekken toen duidelijk werd dat een motie om hem weg te sturen... een ruime meerderheid zou krijgen in de gemeenteraad. Leers van het CDA struikelde over de aankoop van een vakantiehuis in Bulgarije. In de kwestie wekte hij de schijn van belangenverstrengeling... concludeerde het bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. In Papua-Nieuw-Guinea zijn twee bussen met passagiers frontaal op elkaar gebotst. Daarbij zijn 38 mensen om het leven gekomen. 18 raakten er gewond. Het ongeluk gebeurde doordat beide bussen op het midden van de weg reden. De chauffeurs probeerden gaten in de weg te ontwijken. Volgens de politie rijden de bussen op Papua New Guinea te snel over de slechte wegen. Er komen regelmatig ongelukken voor. In juni vorig jaar kwamen 21 mensen om bij een groot verkeersongeluk. Het gemeentebestuur in Amsterdam erkent dat het besluit tot aanleg van de Noord-Zuidlijn niet aan de Raad had mogen worden voorgelegd.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 It was him. Get a thousand hugs from